Twee uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Die illegale wietelt hier, die zou je moeten legaliseren. Dat kan, juridisch, en het geeft veel minder druk op het politieapparaat. Want die heeft het er nu veel te druk mee. Opnieuw noodweer op de Filipijnen. Dat leidt tot overstromingen en tot tientallen doden. Klap op klap krijgen ze daar. Straks de directeur van Unicef, die vorige maand in het getroffen gebied was. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius staat op de PvdA-kandidatenlijst... voor de Europese verkiezingen. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Ze staat waarschijnlijk op plaats 2 na Paul Tang. Die werd in november door de leden gekozen tot lijsttrekker. Jongerius werd in 2009 alles benaderd om lijsttrekker te worden... voor de PvdA in Europa, maar toen bedankte ze. Zakenman Koen Everink wordt niet opgeroepen om nogmaals te getuigen... in de rechtszaak tegen kickbokser Bader Hari. De advocaat van Harry, Benedict Fiek, wilde Everink opnieuw verhoren... over het lekken van een dossier aan een reporter van Karel Brandpunt. Volgens Everink wist hij niet dat het dossier zou worden gebruikt... voor een uitzending, maar Fiek gelooft hem niet, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Iemand die aangifte doet en vervolgens ook dossiers gaat lekken... die zou onbetrouwbaar zijn. De rechtbank vindt uh, dat dat niet zo is. En bovendien betoogde Benedikt Fiek dat Koen Everink... ook getuigen zou hebben beïnvloed. Uh, en de rechtbank zegt, daar zien wij helemaal geen uh, tekenen van... dus uh, wij wijzen die verzoeken af... Everink zit momenteel in het buitenland. De betrokken journalisten moesten tijdens het toelichten van Fieks verzoek de rechtszaal verlaten. Er zijn steeds meer mensen met een betalingsachterstand op een lening. In de tweede helft van vorig jaar zijn er 20.000 mensen bijgekomen. In totaal hebben nu 740.000 consumenten betalingsproblemen, meldt het BKR, het bureau kredietregistratie. Volgens de directeur wordt de stijging met name veroorzaakt door echtscheidingen en werkloosheid. Het BKR registreert leningen die afgesloten worden... bij banken en andere kredietverstrekkers. Van de 8,6 miljoen consumenten die geregistreerd staan... betaalt ruim 91 de lening wel op tijd af. Voor de Griekse kust is een boot met migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker twee mensen verdronken, een vrouw en een jongen van elf. Twaalf mensen worden nog vermist. Waar de bootvluchtelingen vandaan komen is nog onbekend. Een boot was in de Egeïsche zee op weg naar de Griekse kust... toen de motor het begaf.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 Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Wie het weet mag het zeggen, wie telt moet je zo snel mogelijk legaliseren of toch niet. 9.000 zwerfjongeren hebben we in Nederland. In Friesland en Groningen vangen ze die kinderen nu op in een proefproject. Werkt dat eigenlijk? We horen dat zometeen. En vandaag debatteert de Kamer met minister Kamp over Aldel. Wij volgen de ondernemingsraad van het bedrijf. Verslaggever Laura Kors staat in Groningen bij vier bussen vol uitgelaten werknemers... van die bijna failliete aluminiumsmelter. Want er is een allerlaatste reddingsplan uit de Hoge Hoed getoverd. En 200 man gaat dat aanbieden in Den Haag aan minister Kamp. Welkom bij Radio 1 vandaag. Nederland is in de greep op de wietteelt volledig kwijt. Dat vinden burgemeesters van verschillende gemeenten in het zuiden van het land. Die willen een proef beginnen met gereguleerde wietteelt. En dat is volgens die burgemeesters hard nodig... want de politie heeft de handen meer dan vol aan het oprollen van kwekerijen. Harm van Attenveld ging naar Heerlen... waar vorig jaar 130 van die kwekerijen werden opgerold. Johannes Vermeerstraat, een smalle straat in Heerlen. Hoe heet deze buurt? Uh, de Meersbroek. Politie in de straat. Mm -hmm. en dat betekent dat ze een hennepplantage op het spoor zijn. Ja, hier in de wijk zijn er wel meer. Hè? Ik bedoel, hier naast zijn ze daarnaast ook al geweest. Dus, uh... De halve wijk zit in de wiet? Ja, volgens mij wel. Ik weet het ook niet. Maar uh... voor een paar maanden geleden was uh, hier op nummer 10, nu hier op nummer 12, uh, voor een paar uh, anderhalve maand geleden of zo. Ja, nou uh, zie ik dat weer langskomen. en denk van ja, dat is wel best wel prijs eigenlijk. Hè? Dus, uh... Langzaam. Uh zie je bij alle voorduren mensen ja. staan. Ja, iedereen gaat toch wel kijken, ja. Is het een volksbuurt? Op zich, ja. Er komt een vrouw aangelopen met dochtertje ja, een dochtertje op de arm. Kijkt u ervan op dat de politie hier rondrijdt? Nee, eigenlijk niet. Want je ziet hier constant rondrijden. Komt dat omdat er veel plantages zijn hier? Ja, dat durf ik niet echt te zeggen. Ik denk vooral om de naam van de buurt ook. Ze zeggen dat de meestal ook veel um, ja, uitschotten woont... Dus ik denk dat ze daarom ook extra veel hier controleren. Ik zit niet in de wiet, dus ja. En ik heb ook wel contact met mensen die dat blijkbaar dus wel misschien... Uh... En daar merk je nooit iets van? Nee, eigenlijk niet. Niet dat je denkt, wat ruikt je toch gek hier? Ja, dat wel. Dat heb ik al vaker in de straat. Ik denk van, hm, wat ruik ik allemaal? Inmiddels rijdt het busje van het sleutels- en slotenbedrijf voor. Ja. Ja. Ja. Ja, daar je Een info gedaan. Oh. groepje buurtbewoners, een manier met de scooter in de hand... Op zoek zijn ze naar Wiet in deze wijk. Verbaast ja. u dat? Nee, dat verbaast me niet <laughs> dat de mensen dat doen. Nee? Nee, de mensen hebben geen geld. Ja, daar kun je wel wat mee verdienen. Hoe weet u dat? Omdat ik het zelf één keer gedaan heb. Ook, en... Maar ik ben er weer uitgeschreven. Ik had nee, want je wordt naar juist uitgezet en de belasting komt en dat komt. Nee, daar had ik geen zin meer in. Ik heb met de rechter alles eerlijk verteld. En toen werd ik vrijgesproken van alles. Wat heeft u gezegd aan de rechter dan? Nou, gewoon recht van, oh, nou, Ik ben een alleenstaande vader met een uitkering. Ik heb vijf kinderen bij me. Ik zeg, mijn kinderen willen ook wel En dan kan ik niet van een uitkering betalen. En daarvoor heb ik dat gedaan. Nou, dan vond de rechter dat zo. Omdat ik dat zo mooi vertelde. En de waarheid vertelde. Omdat ik geen strafblad had. werd ik vrijgesproken van alles. Geen taakstraf, niks hoefde ik te doen. Om de twee dagen, om de drie dagen, dan uh, is er wel een, uh, een invalletje overal. Het is een beetje drugswijkje aan het worden, of geworden. Hoe komt dat? Armoede. Achterstandswijk. Geen aandacht voor de mensen. Uh, bezuinigingen. Er uh, is een vogelaarwijk hier. Mensen leven echt in armoede. Als je je rekeningen hebt betaald... hou je weinig open over voor boterhammetjes en, uh, en weet ik wat. Het, het wordt steeds moeilijker eigenlijk. En vooral mensen met een kleine beurs voelen dat het ergens. En die gaan dan soms in de wit? Ja, dat brengt geld op. Mensen kunnen niet anders. In totaal zijn er tien mensen. Voel continu bezig met het ruimen van de hele Paul de Pla is burgemeester van Heerlen. Die tien politiemensen en gemeenteambtenaren, waar de P van de Aar het over heeft, doen niets anders dan. Eigenlijk het uh, verzamelen van signalen, uh, het checken van die signalen en dan daadwerkelijk het opruimen uh, van henelplantages. En dan hebben we hebben nog niks gezegd over de capaciteit die nodig is om zeg maar, de wereld die achter de henelplantages schuilgaat, om die in kaart te brengen. Dus tien mensen alleen maar bezig met eigenlijk het opruimen van de rommel. Heerlijk, tien mensen in Limburg en in Brabant. Totaal, schatting? Ja, uh, 200 mensen. Ik we wil even dat is een voorzichtige inschatting Volgens de plaat hebben we in Nederland de greep op de hennepteelt compleet verloren. Als je gaat kijken naar hoeveel uh, henneplantages er in Nederland zitten. en in Nederland worden we aangetroffen. Afgelopen jaar een heel alleen al 130. 130, kunt u zich voorstellen. dan hebben we niet eens alle signalen uh, daadwerkelijk kunnen uh, onderzoeken. Uh, toch kom je aan 130 ruimen. dan kom je tot de constatering dat die 130. Uh, plantages, in feite eigenlijk de laatste schakel in het hele systeem zijn. Als je één helle plantage hebt geruimd, dan staat er morgen wel weer een andere helle plantage uh, klaar die vanuit die organisatie wordt aangestuurd. En daarom zegt hij: we hebben de greep totaal verloren, want we zien maar een heel klein topje van de ijsberg. Je pakt in feite eigenlijk alleen maar de uitwassen aan. Volgens de P van de A burgemeester is er maar één oplossing mogelijk. Het reguleren van de veelbesproken achterdeur van de koffieshop. Hoe hij dat voor zich zit? Een bedrijf krijgt een certificaat, krijgt eigenlijk de toestemming... om wiet te produceren. Die wiet die geproduceerd wordt... komt in bepaalde je, gecontroleerde pakjes, et Die gaat rechtstreeks naar de koffieshop. De koffieshop mag alleen maar die spullen verkopen... die voldoen aan die kenmerken die uit dat bedrijf komen en dan heb je in feite eigenlijk de achterdeur van de koffieshops heb je eigenlijk afgenomen van de illegaliteit, uit de illegaliteit gehaald... Af, uh, uit de criminele handen gehaald... en heb je in feite eigenlijk weer in eigen handen genomen. Is dat onmogelijk? Nee, normaal niet. Als ik ga kijken naar de productie van, uh, die nodig is voor de Limburgse koffieshops, dan heb je ongeveer een productieruimte nodig van 14.000 vierkante meter. Dat is eigenlijk heel beperkt. Dat heeft u uitgerekend. Om Limburg van wie te voorzien, 14.000 vierkante meter... Staat Je hebt een bedrijf nodig van 14.000 vierkante meter... om de achterdeur van de Limburgse koffieshops te kunnen bevoorraden. De oppervlakte van twee voetbalvelden vol wiet... is volgens de burgemeester van Heerlen dus voldoende... om de koffieshops in Limburg van voldoende wiet te voorzien. Alleen, dat is in strijd met internationale verdragen en onze eigen opiumwet. Zo zegt dat ans keer op keer onze minister van Veiligheid en Justitie, de VVD'er Ivo Opstelten. Dezelfde verdragen waar Opstelten naar verwijst zijn dezelfde verdragen die eigenlijk de verkoop en de koop van uh, cannabis verbieden. Daarvan is gezegd, vanuit gezondheidsoverwegingen maken wij in Nederland een uitzonderingspositie. En dan is de vraag, als het die uitzonderingspositie, namelijk het is nog steeds strafbaar, maar onder bepaalde condities gaan we niet over tot vervolging, dat is het gedogen, als dat kan bij de koop en verkoop, waarom zou datzelfde verdrag dat dan niet toestaan bij de productie? terug in Mezenbroek. man met twee honden aan de lijn. Ik rook zelf ook, dus uh, ze blijven bezig. Hè? Ze moeten het niet zo moeilijk doen, het is maar een plant, het is maar een product. Het is geen harddrugs, dus zo denk ik over. Ik rook het al vanaf met dertiende en het uh, functioneel steeds normaal. Dus, uh. maar maakt het jou uit waar het spul vandaan komt? Of het nou van een staats wietboerderij komt van Paul de Pla... of uit een kelder hier in de wijk Mezenbroek in Heerlen? Nee, dat maak maakt me niet zo veel uit. Als je maar kan roken? ja. Mijn belangrijkste. Ja. Ja. Politiewagen. Goedig. En? Negatief. Negatief? Ja, helaas. Hier is geen plantage gevonden. Nee. Want ik begrijp dat de politie elke dinsdag ruimdag heeft. Ja, je bent er open nemen. En dan gaat u een aantal eh, ja, vermeende wietkwekerijen langs. En deze ochtend ben ik achter u aangereden. En tot vier keer toe bleek er niets aan de hand. Ik weet het negatief te zijn, inderdaad. En dan wil ik het bij deze bij laten houden. Plutie die was hier net. En ze hebben niks gevonden. Verbaast u dat? Ik, uh, ik heb daar nooit niks mee te maken gehad. Maar ik zie wel, dat zou te laat zijn. Waarschijnlijk kregen die uh, bereik van tevoren. Dat, dat uh, weet ik 100% zeker. Maar goed, ik, liever zeg ik daar niks over. Maar dat ze bericht krijgen ja, vooraf? Ja, hey. geen bal wel. Want uh, we zijn regelmatig wel, dan hier en daar. Maar dat is de volgende gevlogen. Maakt mij niet uit, daar heb ik niks mee te maken. Ik ben niet bij de politie en uh, ik, ik woon hier graag rustig. En, uh, en als je er wel wat van zou zeggen, is ja, dat, dat link? Heb je problemen. Met wie? Met die buurt. Ja, en dan naar Henny Sakkers, hoogleraar strafrecht... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... heeft meegeluisterd naar de reportage. Meneer Sakkers, goedemiddag. Goedemiddag. U hoorde Staf de Pla van Heerlen zeggen... het is mogelijk om een proef met gereguleerde wit te beginnen. Is dat zo? Nou, het is in ieder geval niet nieuw. Hè? Uh, uh, hierover is eigenlijk al, uh, al eerder gediscussieerd in de tijd van de zogenaamde paarse drugsnota. Uh, ook toen is uh, diepgaand gestudeerd op de mogelijkheid of de overheid uh, bijvoorbeeld toen erg actueel in het kader van de medicinale verstrekking van hard drugs, mm -hmm. metadon, uh, uh, de internationale verdragen op dat punt uh, uh, terzijde zou kunnen stellen. Ja, ja. En wat was de uitkomst toe? Nou, daar is in de tijd van gezegd dat de uitzondering die Nederland maakte op het uh, psychotrope stoffenverdrag, dat is dat internationale verdrag, mm -hmm. uh, toelaatbaar was en werd geoordeeld. En dat is denk ik ook het argument wat burgemeester De Plaag gebruikt om te pleiten voor uh, overheidswietteel. Precies, er zou dus ruimte kunnen zijn in het juridisch kader, ook onder onze opiumwet, als je dat met dat verdrag uh, zo inleest. De opiumwet geeft in ieder geval de minister de mogelijkheid om uh, ontheffing te verlenen, Hm. Een soort vergunning te verlenen voor bijvoorbeeld uh, uh, deze vorm van Wietel. Ja, ja, nou zegt opstelte, het kan niet, want die internationale verdragen die staan niet in de weg. Ja, maar die geven dus met andere woorden wel enige ruimte ja. om bijvoorbeeld voor uh, medicinale doeleinden, voor wetenschappelijke doeleinden, uh, uh, uh, uitzonderingen te maken. Ja, toch, uh, we horen een, een hele andere overweging van de burgemeester van Heerlen. Die zegt, je moet dit gewoon legaliseren, want het geeft ontzettend veel druk op het pollutionele apparaat. Willen we uh, dit gaan controleren? Dan ben je eigenlijk heel veel, heel veel tijd en geld kwijt bovendien. Je, het gaat allemaal onder het maaiveld. Het is veel beter om het auto niet open te hebben, dan weet je wat er is. Ja, dat is een argument wat in de tijd ook veelvuldig gebruikt werd. Ja. Uh, de twee grote problemen, de dat, dat zogenaamde achterdeurproblematiek van de coffeeshops... Ja. Te, en het probleem van de, de illegale uh, hennepteelt, uh, de, de thuiskwekerijtjes enzovoorts... die een groot beslag leggen op uh, politiecapaciteit capaciteit bij het Openbaar Ministerie en uiteindelijk bij de, bij de strafrechter. Ja. Maar als u zegt uh, de thuiskwekerijtjes, dan klinkt dat eigenlijk uh, een beetje gezellig bijna. Uh, zo, zoals dat dan in die wijken blijkbaar in, in Heerlen toch voorkomt. Ook al vinden ze dat niet meteen. Um, maar het zijn natuurlijk wel hele grote zware criminele organisaties die erachter zitten. Dat horen we de burgemeester ook zeggen. Ja, achter die, uh, die thuiskwekerijen die, dat, dat, dat zie je ook vaak uh, terug in de rechtszaal. Over het algemeen mensen in, in erg grote financiële problemen laten zich Makkelijk verleiden tot, tot het plaats van zijn kwekerij. Daar zijn we van overtuigd dat daar georganiseerde criminaliteit achter, euh, achter zit. Ja, en, en maar je begrijpt het, hè, antwoorden in de reportage ook een, een, een man die zegt: ik ben alleenstaande vader, ik heb vijf kinderen en dan is het makkelijk verdienen. Ja. Ja, ik zie over het algemeen in de praktijk ook degenen die gepakt worden met zo'n kwekerij echt terug als, als losers in de, in de rechtszaal. Die niet weten eigenlijk wat ze is overkomen nadat de kwekerij is opgerold. Uh, ze weten vaak uh, niet wie daarachter zitten. Of ze zijn doodsbang om ook maar een naam of, of een signalement te geven. Hmm. Meneer Sarkis, zullen dat heren toch toch besluiten te gaan doen? Wat dan? Ja, dan ontstaat er natuurlijk een, een, een politiek conflict met, met de minister. Ja. En dat betekent dat binnen die lijn uh, de minister de mogelijkheden heeft om in dit geval de burgemeester tot orde te roepen. Ja. Uh, dat, dat heeft ook een zekere politieke lading. Uh, uh, van de andere kant bestaat er de mogelijkheid dat er rechtsstrijd uh, ontstaat... die zich deels gaat afspelen bij de bestuursrechter, uh -huh. mogelijk ook bij de strafrechter. Dus ja, dat, dat levert geen prettige situatie nee, op. er zijn conflicten. Maar uh, andere, anderzijds, opstelden zouden ze wellicht, wellicht kunnen uh, zwichten onder politieke druk. Is er uh, politiek draagvlak voor dit? Of ontbreekt het juist aan de politieke wil om dit nou eens op te lossen? In ieder geval kan ik ...dat de, de minister uh, uh, in december in een brief aan de Tweede Kamer... Uh, ...een heel duidelijk nee geroepen heeft tegen de uh, plannen van een hele hoop burgemeesters. Dus in zoverre denk ik dat het kabinetsstandpunt glashelder is. De politiek is over het algemeen over dit soort onderwerpen nogal wispeltuurig. Ja. Uh, ik noemde even de paarse drugsnota uh, tegen het einde van de vorige eeuw. Daar was een, een kamermeerderheid volledig voor het... het, het ja, deels legaliseren. Daar zijn ook die, die doogcriteria ontstaan. Ja. Uh, uh, ja, je ziet die schommelingen. Het politiek klimaat lijkt nu weer een andere kant uit te gaan. Dank u wel. Henny Zakkers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Radio 1 Vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Het aantal mensen dat in financiële problemen zit, dat is toegenomen... blijkt uit cijfers van het bureau kredietregistratie, BKR. Bert van Sloot van de NOS hier bij ons. Bert, ja. jij hebt de cijfers gezien. Uh, mag ik zeggen dat het me niet echt verbaast in deze tijd? Nee, want het is crisis, dus de werkloosheid uh, neemt toe. Trouwens, uh, het komt ook doordat uh, het aantal echtscheidingen is, uh, is toegenomen. Dat is dan weer wel een klein puntje waarvan je zou zeggen... nou, op voorhand verwacht je dat niet. Want de afgelopen tijd was het aantal echtscheidingen ja. toch aan het dalen. Ook vanwege die crisis. Maar goed, een reden hiervoor is ook weer dat aantal echtscheidingen is toegenomen. Maar misschien staan de huwelijken ook na zoveel jaar toch weer meer onder druk. Ja, dat, ja, dat zou ook Dat van kunnen. het ene met het andere vullen en dat het allemaal op een gegeven moment op is. Ja, dat blijkt nog niet uit de harde cijfers, zal ik maar zeggen. Dat is meer de verklaring van de cijfers. Wat je uit die cijfers wel ziet, is dat 8,6 procent van de mensen ondertussen een serieuze betalingsachterstand heeft. Van de mensen die geregistreerd zijn daar. En dan heb je het over 740.000 mensen. Dat was 8,3 procent en het is dus een toename van 20.000 mensen en een toename over een half jaar. Want ja. elk half jaar meten ze En wat is dan een serieuze betalingsachterstand? Een zijn. serieuze betalingsachterstand is bijvoorbeeld als je het hebt over hypotheken. Die worden niet geregistreerd, maar die worden pas geregistreerd op het moment dat je een aantal maanden, vier om precies te zijn, niet kan, uh, niet kan betalen. Dat soort, uh, dat soort zaken. Het is niet zo, als je één keer je rekening niet betaalt, dat je meteen geregistreerd staat als wanbetaler. Nee, je zou ook je voor kunnen stellen dat mensen een beetje gewend raken... aan de crisis en wat voorzichtiger worden. Ja, dat zie je ook wel. Je ziet ook wel dat uh, mensen bijvoorbeeld... ik had het over de hypotheek, versneld hun hypotheek aflossen. Je ziet ook dat mensen, het is ook een effect van de crisis... minder op uh, krediet kopen. Dus minder bijvoorbeeld een bankstel kopen. Waardoor je dus ook minder in problemen kunt, uh, kunt komen. En als je dat bankstel al gekocht hebt... dat ze toch echt heel snel dat willen, willen aflossen. Het zo, liefst zoveel mogelijk met eigen geld willen, willen aflossen. Dus mensen nemen wel hun voorzorgsmaatregelen... Maar Desalniettemin de komen er dus toch steeds meer in de problemen. Ja, gaat het toch nog af en toe mis? Uh, wat is de verwachting? Heeft er daar ook nog iets over gezegd? Nou, daar laten ze zich niet uh, over uit. Maar ja, goed, we hadden het er al over van uh, de crisis. En de crisis is op zich nog niet voorbij. Gisteren hoorden we wel wat optimistische cijfers hè, over het consumentenvertrouwen. Maar ja, eigenlijk gaat het om cijfers als uh, gaat die werkgelegenheid weer een keertje uh, stijgen. Morgen komen daar weer belangrijke cijfers over. over namelijk de werkloosheid. Dan, meet, uh, dan komt het CBS naar buiten met de werkloosheidscijfers over de maand uh, december. En pas als dat een echte knik laat zien, oftewel er komen minder werklozen bij... dan kan je weer voorzichtig wat optimistischer uh, worden. Ja, daarover. Voorzichtig weer wat uit gaan geven. Precies, voorzichtig wat uitgaan geven en op tijd betalen, want dat... Gaat het hier af? Oké, okay, ik van sloten, dankjewel. Naar schatting zwerven er in Nederland zo'n 9000 jongeren rond. Ja, zwervende jongeren. Problemen thuis, op school, drugs, alcohol. Ergens is het in het leven van die kinderen misgegaan. Totdat ze geen dak meer boven het hoofd hebben. Nou, in Groningen en Friesland is er nu een pilotproject gestart. Dat voor fundamentele verandering van de situatie van zwerve moet gaan zorgen. En morgen dan, of vandaag worden de resultaten een beetje bekend van hoe dat project eh, eh, is gelopen. Bij ons de gast, Hela Massuga, zegt dat goed? Dat zegt u goed. Ja Directeur van stichting Zwerfjongeren Nederland. En Stefanie Nou die is ervaringsdeskundige, heeft zelf gezworven. Eh, jarenlang hè, van logeeradres en logeer Klopt dat, Stefanie? Klopt. Ik heb een uh, nogal turbulent leven gehad. Ik ben uh, op jonge leeftijd uit huis geplaatst. Hoe oud uh, was je toen? 14, 15. Poeh. En nu? Hoe oud ben je nu als vrouw? Ik ben mag? nu 26. 26. Ja. En lang heb je van alles bij elkaar? Uh, nou, ik denk alles en ook bij elkaar. Wel twee jaar. Maar dakloos wezen wel een jaar of vijf, denk ik. Tjeetje, Dakloos? Nou ja, ik heb nooit echt op straat geschorven. Dus hm. altijd een beetje van adres naar adres, naar familieleden. Hm. Maar uh, dat betekent dat je voortdurend iets moet regelen. Klopt. Je bent de hele tijd maar bezig, denk ik, met waar je vanavond moet slapen. Klopt. Nou, het wel langere periodes achter elkaar. Hm. Maar het is inderdaad veel geregeld, nooit geen vastigheid en nooit je kunnen focussen op de toekomst, want je bent alleen maar bezig met morgen. Ja, ja. stressvol leven, hè? Klopt. Ja. Ja. Ja. Uit huis geplaatst, hoe, hoe kwam dat? En kom je dan inderdaad in zo'n heel verhaal van naar logeeradressen, drank, drugs, uh, dat soort grappen, of niet? Ja, is dat ik niet ben gebeurd? in pleegzinnen geplaatst, maar ik was al een flinke puber, mm -hmm. dus ik was best wel vervelend. Ja. Um, daardoor heb ik veel problemen voor mezelf veroorzaakt. Ik was niet te plaatsen in pleegzinnen. Ik heb in crisisopvang gewoond. En um, nou ja, daarna word je al gauw eens onbehandelbaar bestempeld. Ja, precies. En er zijn er 9000 van een soort jongeren zoals jij. Uh, jij bent er uitgekomen nu, 26. Klopt. Uh, hoe ben je eruit gekomen? Uh, nou, onder, middel, uh, onder andere door begeleiding. Ik heb vier jaar onder begeleiding gestaan van zin, opvang en ondersteuning. Uh -huh. Die begeleiding die gaan we met twee weken afsluiten... Ik heb um, via hun in een jongerenhuis gewoond en vanaf daar hebben ze mij begeleid met um, schuldhulpverlening, um, huisvesting. En je bent er weer bovenop? En dat is waar ik nu ben. En in goed gevoel? Ja, op zich wel. Ja. Alleen um, er zijn een heleboel dingen die me tegenhouden om verder te gaan. zoals hmm. Ik heb nu wel een huis, maar ik kan bijvoorbeeld niet naar school, want ik moet kiezen tussen mijn huur betalen of mijn studie kunnen betalen. Hmm. Dus kans op vooruitgang, dat is er niet echt. Nee, maar kans op terugval is die er wel? Um, nou, ik denk dat ik inmiddels zoveel heb meegemaakt... en ook al zo ver ben dat die kans niet heel erg groot is. Okay. Ik ben heel erg bewust bezig met um, mm. verder gaan, verder komen. Van Rosuger, is dit een epidemisch verhaal voor die 9000 serfjongeren? Ja, zeker. Ja. Um, je ziet uh, wat Stephanie zegt... Uh, of Stephanie, sorry, hè, is het... Uh, zegt van, um, dat ze moet kiezen tussen door huur betalen of naar school gaan. Ja. Dat, ja, dat, dat wensen wil, uh, natuurlijk kinderen niet toe of jongeren niet toe... Je wilt natuurlijk allemaal, tenminste dat wil ik ook als moeder... en ik denk dat we in Nederland allemaal willen... dat jongeren aan hun toekomst werken... en niet met hele grote problemen die eigenlijk niet voor hun bestemd zijn... en waar ze ook niet, zeg maar... het is ook niet hun schuld dat ze daarin vastgelopen zijn. Ze moeten eigenlijk aan hun toekomst werken... en dat willen wij met Van der Straat ook nu gaan zoeken. Je ziet dat jongeren echt in dat systeem gaan dwalen. En ja, dat ze dus bezig zijn... Uiteindelijk, het systeem gedwalen... Uiteindelijk raken wij die kinderen kwijt. Dat is ja. natuurlijk wel de bottom line, Precies. Hè? Hoe, hoe kan dat? Want je hoort zo'n verhaal van, van Stefanie, die uiteindelijk via allerlei uh, toestanden op straat komt terecht. Ja. Komt. En daarna houdt iedereen zich op te bekommeren. Zo lijkt het wel. Nou ja, het probleem, een, een van de grote problemen, en Stefanie kan daar ook uit haar eigen leven, denk ik, uh, uit ervaring van vertellen, is dat, uh, dat er is een knip, uh, dat is vaktaal... maar er is een knip in de jeugdzorg. Op 18 jaar dan houdt de jeugdzorg op. Ja. En dan moeten jongeren het uh, vanaf daar maar zien. Terwijl mm -hmm. ze, je ziet gewoon uh, dat jongeren niet echt voorbereid worden op dat moment. Ze hebben eigenlijk nog te weinig leefvaardigheden. Zoals we dat uh, noemen. Om uh, voor zichzelf te zorgen. En ja. heel veel jongeren die, uh, ja, die voelen zich dan uh, in een keer in de kou uh, staan. Mm. Maar ook een aantal jongeren die jarenlang in een gedwongen kader hebben gezeten. Uh, ja. Van jeugdzorg. Denken van nou ik ga het nu zelf doen. En, en op hun negentiende zitten ze dan met nog veel grotere problemen. Ja. Dus wij pleiten zeg maar, vanuit Van de Straat, zijn we op zoek... om met, samen met andere betrokken partijen een oplossing hiervoor te zoeken. Ofwel een betere voorbereiding op hun achttiende. Ofwel een betere ja, een verlenging van, dat, Precies, van die zorg die dan nog nodig is. Zeg maar, want je wilt dat ze zelfstandig gaan leven. Ja, en Bekijk je dan ieder kind individueel? Nou ja, dat, Heeft, dat hoop ik dat, uh, dat we daar naartoe mm -hmm. kunnen gaan. Zeg maar dat jongeren dat er veel meer gekeken wordt van nou, wat is er op dit moment voor jou nodig? En uh, in plaats van dit zijn de regels en we gaan dit traject in. Maar kun je iedereen vinden? Want als ze als, als ze zwerven, dan is dat eigenlijk al per definitie natuurlijk dat, dat, dat ze moeilijk te vinden zijn. Nou kijk, dat is ook een probleem, ja, om, om, denk ik, om iedereen te vinden. Maar ik denk, als je ze dan in jeugdzorg hebt, dan zijn ze in beeld. Ja. Dus ja. laten we nou ja. proberen om ze dan in beeld te houden en in, in kaart te brengen van wat is er nog nodig om jou zeg maar, aan je toekomst te, te laten werken ja, als jongere. Want, want hoe werkt dat, Stephanie? Bij, bijvoorbeeld bij jou wil jij op een gegeven moment gevonden worden? Of ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment een punt komt dat je zegt, ik heb helemaal geen zin meer om met wat voor hulpverlener of organisatie dan ook nog maar iets te maken te hebben. Ja, dat moment is zeker geweest. Nou, ik ben, um, in 2010 ben ik onder begeleiding geplaatst van Zien. En in de, in de beginfase is het nog wel zo geweest dat ik zes weken lang mijn telefoon niet opnam. Geen contact opnam. Maar het mooie aan een organisatie als Zien is dat ze um, wel achter mij bleven staan. ze steeds opnieuw probeerden. En elke keer als ik een afspraak liet, ver uh, liet verlopen dat ze er de volgende keer gewoon weer stonden. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat jongeren het idee hebben dat er iemand ook echt voor ze is. Ja. En iemand ja, maar, die ze steunt. Precies. Want dat is misschien het, net is. Dat het is moeilijkste wat, wat er ja. is. Uh, op, op Klopt. Een gegeven moment. En ik denk dat dat voor mij op een gegeven moment. Dat dat voor mij wel um, duidelijk heeft gemaakt. Dat er wel mensen zijn die er wel voor je willen staan. Ja. En dat niet iedereen je in de steek laat. En die het ook kunnen. Die het ook weten. Die weten wat ze doen. Klopt. Ja. Klopt. Nou, nou ga je, nu doe jij zelf mee in dit Van de Straat project in groningen Friesland. je zit in Sneek, je woont in Sneek. Ja. Wat doe jij nou heel actief om, om andere jongeren... Uh, eigenlijk weer het goede pad in te krijgen? Nou ja, ik, um, uh, als een soort van belangenbehartiging vind ik het belangrijk... Dat, er, dat ik als jongeren zijnde meedenk, meepraat. Mm -hmm. Ik ga um, van de straat um, een beetje de, de communicatie... een bijdrage leveren de communicatie tussen de jongeren en van de straat. Ja. Dus alle um, documenten die er gaan komen... mag ik helpen vertalen in begrijpelijke taal voor de jongeren. Ja. En uh, ja, dat is een beetje wat ik ga doen. En mijn, mijn passie zelf is ook, ik schrijf heel veel. Mm -hmm. Dus het is um, mijn toekomstplan uiteindelijk is een opleiding tot communicatie. Dus ik hoop hiermee wat ervaring op te doen. je hebt al meerdere opleidingen geprobeerd, nooit afgemaakt. Klopt. Waarom gaat deze wel lukken? Omdat ik nu vastigheid heb. Ik heb een adres, ik heb een, um, een toekomstplan. Voor het belangrijk. eerst sinds jaren. Alleen nu ja, nog geld moet vinden. het nog geregeld worden. Ja, ja nou, precies. precies. Ja, ja. Dat is het enige hebt dus. ja, Mevrouw mensen zoals Stefanie heel hard nodig, denk ik. Uh, ja, zeker. Want uh, wij willen ook uh, met Van der Straat... wat nu ondersteund wordt door het Scanfonds... Um, op zoek gaan naar jongeren die uh, zeg maar vanuit hun ervaringsdeskundigheid... meekijken van nou, waar ging het nou mis? Waar heeft het me wel geholpen? Wat zou er eigenlijk in het systeem... Hè, of in het de, in de fundamenteel veranderd moeten worden... zodat wij uh, samen met alle jongeren... Uh, wel aan onze toekomst kunnen werken. En niet ja. steeds weer teruggeduwd worden in uh, allerlei problemen... die te maken hebben met dingen waar jongeren niet mee bezig horen te zijn. Zeg maar. Duidelijk, dank u wel. Directeur Ella Masuger van de stichting Zwerfjongeren Nederland. En Stefanie, haar communicatieadviseur. Want kan je het beter zeggen dan ja, ook Zwerfjongeren? Ja, zeker. Vind je niet? Heel goed. Succes. Mannen zijn er genoeg, maar de geschikte vrouw... hebben studenten van de VU in Amsterdam en de TU Delft nog niet kunnen vinden. Ze zijn namelijk op zoek naar een vrouw van 1,80 meter lang... die heel hard kan fietsen, want daar hebben ze grootste plannen mee. We willen ook graag het werelduurrecord... zowel bij de mannen als bij de vrouwen behalen dit jaar. En dat is? Ja, dat ik moet weet je toch wel weten? Ik weet het uurrecord bij de vrouwen niet eens. Dat is. Weet jij het? Cool.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 Zakenman Koen Everink wordt niet opgeroepen om nogmaals te getuigen... in de rechtszaak tegen kickbokser Badr Hari. Het voor had moeten gaan over het lekken van een dossier aan KRO Brandpunt. Maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zakenman zegt dat hij niet wist dat het dossier gebruikt zou worden... voor een uitzending. De advocaat van Hari betwist dat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 Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Verslaggever Laura Kors is in Groningen... bij de bijna failliete aluminiumsmelter Aldel. 200 werknemers en hun familieleden zetten vandaag koers naar Den Haag... om minister Kamp een allerlaatste reddingsplan voor te leggen. En Laura staat bij Klaas Pijper van de OER. Nou, we geven snel een, een laatste sigaretje voordat de bus uh, gaat vertrekken naar Den Haag. Met wat voor gemoed bent u vanochtend uh, de deur uitgestapt? Nou, ik ben met uh, hele goede moed de deur uitgestapt vanmorgen, ja. ja. Ik heb er echt zin in om vandaag uh, met de hele club naar Den Haag te gaan... en daar onze uh, statement te maken. Ja, het plan is bekend, het De Lesto-verhaal. Uh, en uh, ja, daar gaan we voor. en we wacht, Wij verwachten van de politiek ook vandaag dat ze die stap ook gaan maken. Heel kort, hè? het verhaal is dat uh, jullie hopen dat... Uh de energiecentrale Delesto kwalif gaat kwalificeren voor een Europese subsidie... waardoor er goedkoper stroom kan worden uh, geproduceerd... waardoor Aldel weer uh, door kan gaan. Ja, buiten staan uh, vier bussen te wachten vol met mensen... medewerkers van Aldel die al thuis zitten of toch nog uh, een beetje aan het werk zijn... tot 13 februari als het echt ophoudt. Ja, die toch ook wel naar u kijken als lid van de ondernemingsraad... dat u het toch maar eigenlijk uh, voor ze moet gaan doen. Hoe voelt dat? Ja, dat is een verantwoordelijkheid die, die hebben we genomen als ondernemingsraad. En we zijn vanaf het begin af aan dat Aldel in moeilijkheden kwam, zijn we altijd strijdbaar geweest. En we zullen ook tot het laatst strijdbaar blijven. En we kunnen, als het mocht het onverhoopt nog helemaal mislopen, kunnen we in ieder geval zeggen dat we alles uit de kast hebben gehaald om dit stuk werkgelegenheid voor de Aldellers te behouden. Laten we even naar de bus lopen, want mensen worden wat ongeduldig hè? ze willen gaan rijden. Ja, vanochtend werd ook weer bekend dat het internationale. Energiegenootschap, zeg maar de energiegenootschap, ja, het orgaan in de wereld over energie, heeft berekend dat in Europa energie gemiddeld 2,5 keer zo duur is als in opkomende economieën. Ja, zelfs met subsidie blijft het natuurlijk gewoon duur, energie hier. Ja, maar als uh, iedereen hetzelfde betaalt en of dat nu in een Europees verband is of in een Mondiaal verband, dan kun je concurreren. en uh, Europa heeft dat het is dat is dus een... niet zo? Nee, dat is op dit moment niet zo, maar Europees... Dus vindt u dat er werkelijk zoveel uh, subsidie gaat komen op die energieprijs, dat die onder de normale prijs gaat zitten en dan dat het zo goedkoop wordt dat Aldel weer concurrerend wordt? Ja, dat geloof ik wel. Uh, dat is ook uitgerekend door de mensen die er heel veel verstand van hebben. Als we gewoon zeg maar even, de Duitse energieprijs als voorbeeld nemen, dan kunnen wij gewoon op gelijke basis op een level playing field kunnen we concurreren. En, en los van de energieprijs, het gaat niet heel goed met uh, de aluminiummarkt wereldwijd. Hè? Er zijn hoge voorraden, de vraag neemt af vanwege de crisis. Ja, het is gewoon een moeilijke business. Het is een moeilijke business, maar wel alle, alle en staan eigenlijk wel op groen voor de komende jaren. Dat de vraag naar aluminium gaat toenemen. En, ik, kortom, u bent gewoon aan alle kanten heel optimistisch. Ja, ik ben gewoon optimistisch, ja dat klopt. Of moet u wel? Ik moet niet alleen, ik ben ook gewoon optimistisch. Ook gezien alle gegevens die er liggen. De feiten die uitwijzen dat ook de wereldmarktprijs van aluminium op korte termijn weer zal gaan stijgen. Omdat ook de vraag toeneemt en dus daarmee de voorraden ook gaan afnemen. Hoe lang werkt u zelf al bij Aldel? Ik werk 33 jaar bij Aldeel en ik hoop mijn uh, pensioen hier nog te kunnen halen. Nou, we lopen even de bus in. Daar zit iedereen te wachten op uh, Klaas Pijper. Mag ik u iets vragen? SP. Met wat voor gevoel gaat u naar Den Haag? Nou, met een heel gespannen gevoel. En, en ja, we hopen voor ons dat dit. Uh, nog een goede afloop heeft. En als de politieken beloven wat ze voor deze regio zouden doen... moeten we daar ook van uitgaan. Nou, er is al 1,2 miljard uitgetrokken, hè? Op zich is dat heel weinig voor deze regio. Heeft u er een beetje vertrouwen in? Ik zou het niet weten. Ik, ik wil maar zeggen, dit is gewoon puur even afwachten. Want je leest nog al zoveel dingen weer op Facebook en uh, op nieuws. Dus ik, wij moeten afwachten. Wat is uw plan B als Andel toch sluit, 13 februari? Ik zou het niet weten. Werkgelegenheid hebben we toch niet meer hier. Verhuizen naar een gebied waar er wel wat te doen is. Ja, wil je mijn huis kopen? Hij heeft de scheuren in de muren. Ja, echt. Ja, echt. Ze zijn gisteren net bezig geweest om het te repareren. rechts, van voor naar Nou, jullie horen het. De stemming zit er in ieder geval goed in in de bus op weg naar Den Haag. Ja, en we uh, moeten maar kijken wat er uh, aan de andere kant van deze busrit uh, op deze mensen staat te wachten. Uh, dat gaan we van je horen, Laura Kors. Was dat? En uh, het was een echt busreisje, ja. Met uh, zingen en alles. Straks, misschien nog onder de bank, wie weet. Wat <middels> <middels> You know Paris, Beirut. You know I mean uh, Iraq, Iran, Eurasia. You know I speak very, very um, fluent Spanish. Todo bien, chevere. Everything's chevere. Chevere, Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking the Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always be out.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 Ja, mooi gecoverd later door incognito, ja moet hebben gezegd. Het zou je maar gebeuren, in november. De heftigste storm ooit, naar aanleiding van die uh, tropische storm Hayan. Als je die overleeft en je ziet dat er 6000 landgenoten zijn weggevaagd... dan denk je dat het klaar is en dat er opgeruimd moet worden. Maar dat is het niet. Tot aan vandaag blijven de Filipijnen geteisterd worden door... Ernstig noodweer. Stormen overstromingen. En ook die hebben er deze week weer voor gezorgd... dat er tientallen doden zijn gevallen... en nog eens honderdduizenden mensen geëvacueerd zijn. De directeur van Unicef, Jan Balkerweibrand... die was een paar weken geleden nog bij die mensen... de getroffenen daar op de Filipijnen. Eh, met name Takloban krijgt dagelijks een update... van hoe het op dit moment vergaat. En Jan Balkerweibrand is bij ons. Meneer Weibrand, goedemiddag. Goedemiddag. Dagelijkse update. Hoe gaat het nu met de mensen die u eind december sprak? Nou, eind december uh, liep ik daar. En we hebben de beelden gezien. Alles in puin. Uh, en de noodhulp die kwam op gang. Met schoon water, voedsel, medische zorg. Ja. Dus dat begon allemaal weer uh, goed te komen. Kinderen werden opgevangen in tenten. Uh, dus de eerste fase van de noodhulp werd heel goed ingezet. Ja, en dan komt dit weer. Uh, dit is ook het seizoen van de regens en de stormen in de Filipijnen. Maar nu is er de grootste tyfoon. Van, uh, van, uh, sinds, we, uh, sinds we dat bijhouden is er over die eilanden heen geraast. Dus dit is nog een keer de ellende na de ellende. Ja. En dat is heel slecht voor mensen. Ja. Dit is ook heel slecht voor de hulpverlening. Wij zien bijvoorbeeld dat de, de tenten waar kinderen in worden opgevangen... die weer naar school gaan en die traumaverwerking uh, krijgen... dat die uh, soms weer onder water komen te staan. Kinderen die, die wonen soms uh, heel erg dicht bij de kust. Uh, die zijn geëvacueerd voor de storm. Zijn weer teruggekomen en alles was weg. Nu wonen ze in een tentje op dezelfde plek als waar ze gewoond hebben. Ja. Tussen de puinhopen. En dan wordt dan kunnen het ze niet weer zijn, slecht nee. weer. Nee. Ja. Die ja. zijn heel kwetsbaar. En dit is heel slecht voor mensen en vooral voor kinderen. Ja. Ja, kunt, u dat, kunt u dat verder wat, ja, wat meer woorden aangeven? U zegt het is slecht voor mensen. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen. We kennen die beelden. Kunt u er iets meer over vertellen? Nou weet u, je woont in een huis. Je hebt een baan. Je woont overigens al in een arm gebied in de Filipijnen... want waar die storm overheen geraasd is... is het armste gebied van de Filipijnen. Maar je hebt een wankel bestaan. Dan heb je op een gegeven moment niks meer... Je krijgt hulpverlening. En de Filipino's zijn een enorm veerkrachtig volk. Ze zijn optimistisch, ze zijn vriendelijk. Toen ik er was, waren de mensen ook heel zeg maar, toeschietelijk in de contacten. En iedereen is heel hard bezig de zaak weer op te ruimen. Er zijn ook hulpprogramma's om mensen een klein inkomentje te geven. En dan ruimen ze de boel weer op. Ja, en dan begint het nog een keer. Ja. Uh, en zelfs een optimistisch en een veerkrachtig volk als de Filipino's, ja, die moet hiermee om kunnen gaan. Want de wederopbouw die laat maar langer op zich wachten op deze manier. En en hoort u dat ook als u ze spreekt nu? Dat, dat, dat ze nu ondanks al die, die, die enorm positieve kwaliteiten... die u net noemde, dat ze nu toch moedeloos aan het worden zijn? Nee, dat hoor ik helemaal niet. Ik spreek ook met mijn collega's... die, die natuurlijk dagelijks rechtstreeks contact hebben... met de doelgroepen. Ik zie dat en de Filipino's zelf en de hulporganisaties heel hard aan het werk zijn. Ik zie wel dat de hulpverlening aan diezelfde groepen... ook wordt gehinderd door dit noodweer. De tenten die weer die opgericht zijn en die weer ingeklapt zijn. Mensen die geëvacueerd zijn voor de storm... nu op een andere plek wonen en nog een keer naar een andere plek moeten... omdat er weer een storm overheen gaat. Dat vraagt heel veel van het Filipijnse volk. En die willen dolgraag hun leven weer oppakken. Maar het vraagt ook heel veel van de hulpverleners... Ja. om onder die omstandigheden de zaak goed georganiseerd zo snel mogelijk ter hand te nemen. Ja, de hulp is één, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar toch, waar halen ze dan die morele kracht vandaan? Nou, wat mij opviel toen ik er vlak voor de kerst was... dat tussen de puinhopen en tussen de tenten er alweer kerstverziering was. Er stond in Tacloban een grote kerstboom met lichtjes. En waar de stroom vandaan komt, weet ik niet. De Filipinos zijn een heel gelovig katholiek volk. Ik zie ook dat ze heel veel religieuze symbolen hebben. Dat de kerken ook een belangrijke rol spelen. Naast heel veel internationale en lokale hulpverlening. Instanties. Dus ik denk dat ze een ingebouwde goede moed hebben. En dat helpt natuurlijk wel als je zoveel ellende over je heen krijgt. Mm. Dan heeft het land meer problemen. Hè. U zegt, van: nou, dit zijn van nature mensen die wel hè, ook zich aan hun, aan hun religie weten op te trekken. Er is een politiek-religieus conflict in het zuiden. Ja. Er is veel kinderprostitutie. Eh, er was eerst heel erg veel kritiek op de overheid die slecht de hulpverlening op gang kreeg. Al die problemen die nu spelen, is die overheid in de Filipijnen in staat om naast de hulpverleners die er zijn van buiten echt iets structureels te doen nu deze ellende aanhoudt, klap op klap? Nou, dat is waar. Er zijn verschillende rampen in de laatste periode geweest. Er is een conflict in het zuiden van de ja. Filipijnen. Er is al eerder een storm geweest op de, op de uh, Mindanao in het zuiden. Mm -hmm. Er is een aardbeving geweest. Uh, er komt een grote tyfoon, de grootste ooit. En nu komt er weer een storm overheen. Dat betekent dat 18% van alle Filipino's uh, in een rampgebied woont. Ja of een conflict of een natuurramp. Ja. Natuurlijk verwacht je dan van de Filipijnse overheid... dat ze die zaak zelf ter hand nemen. Maar dit is een hele grote klus... En wat er dan gebeurt is um, de internationale hulpgemeenschap overlegt met de Filipijnse overheid. Die maken zelf plannen en die zeggen ook wij willen wel helpen. En gelukkig is er in Nederland een Giro 5 5 actie geweest die ook 35 miljoen heeft opgeleverd. Dus er is ook wel geld daarvoor. Mm -hmm. Maar de Filipijnse overheid moet wel samen met die hulporganisaties ja, de het teken. een en ander gaan oppakken. Dus, dus ik... de coördinatie. In deze ingewikkelde situaties is heel belangrijk. En de uiteindelijke verantwoordelijkheid hoort altijd bij de regering zelf. Te licht. En pakt die regering die voldoende in zin ziet. Ik hoor van mijn collega's dat het overleg uh, daarover heel erg goed is. En ja. er zijn ook hele goede overleg- en coördinatiestructuren. Bijvoorbeeld, okay. UNICEF doet water en onderwijs. Andere organisaties doen weer uh -huh. andere zaken. En dat wordt en op het nationaal niveau en op het lokale niveau. Bijvoorbeeld op het eiland Leiden ja. in Takleban, wordt dat gecoördineerd. Goed gecoördineerd. Dan even iets anders. U dus refereerde net aan die, aan die actie 55 5 die we hebben gehad hier in Nederland. 35 miljoen opgehaald. Allemaal goed. Maar deze week 40 doden. Volgens de berichtgeving 200.000 mensen uh, Dat was normaal gesproken groot nieuws geweest. Dat was het ook toen, uh, toen de tyfoon er net over hen geraasd was, over Leiden. En nu een klein bericht hier en daar. Uh, laten we de Filipijnen liever achter ons? Zijn we moe? Nou, Wat mij opvalt is dat er uh, in het geval van natuurrampen. Als die beelden zo intensief zijn. Dat zag je bijvoorbeeld ook uh, na de aardbeving in Haiti. Dat dat enige tijd heel erg belangrijk nieuws is. Want ja. die beelden die zijn hartverscheurend. En dan is ook de vraag van de journalisten. Wat kunnen de hulpverleners doen? Op het moment dat dat in ritme begint te komen. En dat die, die noodhulpverlening en daarna de wederopbouw weer op gang begint te komen. Is het niet zo spectaculair meer. Mm. Dan is het gewoon de routine van de hulpverlening. En wat we nu zien is, nu vlamt het nieuws weer heel even op omdat er weer een storm is. Maar vanuit 555 zeggen wij ook, en dat zegt Unicef ook, mensen hebben gegeven. Mensen hebben met hun hart gegeven. Mensen willen ook graag horen hoe het met de hulpverlening gaat. En dan helpt het niet als en de media en de hulpverlening eh, na een korte tijd zou zeggen nou laat me weer even zitten, want er is weer een nieuwe ramp. Dus ik ben ook heel erg blij dat u het weer oppakt en dat wij kunnen vertellen hoe het met de hulpverlening gaat, ook al is het soms niet zo makkelijk. Dat uh, seizoen hè, van, van, van die, van die zware Storm. Dat duurt nog even door. Ja, dat is het winterseizoen. En dat gaat, uh, die storm gaat echt wel weer liggen. En wat nu belangrijk is, dat is dat die noodhulpfase dat die snel voorbij gaat. Dat de Filipino's de draad weer kunnen oppakken met het bouwen van huizen. Bijvoorbeeld weer het, uh, het inzaaien van hun rijstvelden. Dat, dat is al gebeurd. Nou, laten er niet te veel rijstvelden weer overstroomd worden en weggespoeld worden. Want dat betekent dat de wederopbouw, die nog wel een tijdje gaat duren in de Filipijnen, dat die vertraagd wordt. En de Filipino's zelf, die willen dat keihard. Aan werken, maar het weer werkt op dit moment alles behalve mee. Fijn dat u wilde toelichting geven op de situatie in de filipijnen. Jan Barker, wij algemene algemeen directeur van UNICEF. Radio 1 vandaag. Europa moet weer fors gaan investeren in de industrie. Dat vindt de Europese Commissie. En zojuist is in Brussel een plan gepresenteerd... om de industrie weer terug te brengen in het hart van de echte economie. Nou, in Brussel, NOS-redacteur Gwenter Horst... Uh, Brent, ben, uh, begrijp ik dan goed dat Europa oproept tot een nieuwe industriële revolutie? Ja nou eigenlijk komt het er wel een beetje op neer. Ja, er moet weer echt meer geproduceerd worden in Europa. En dat is echt nodig vindt de Europese Commissie. Want uh, er wordt steeds minder verdiend in de industrie. In een paar jaar tijd zijn er miljoenen uh, banen verloren gegaan. Ja, en die trend die moet uh, worden gekeerd. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van de Commissie. En hoe willen ze dat gaan doen? Nou, aandacht helpt natuurlijk altijd. Het industriebeleid moet weer nadrukkelijk op de politieke agenda. Er komt zelfs een top over in maart. En je hebt natuurlijk gezien. De laatste jaren door de crisis. Is er eigenlijk heel weinig aandacht geweest. Voor de echte economie. Het ging natuurlijk altijd over bezuinigen en hervormen. Ja, maar echt het simpelweg bedenken van spullen. En ze maken en ze verkopen. Ja, dat moet in Europa weer echt voorop gaan lopen. En dus nu presenteerde de commissie eigenlijk een plan van aanpak. Om dat te realiseren. Ja, en het belangrijkste onderdeel daarvan is eigenlijk het verlagen van de energieprijzen. Ja, want dan kun je uh, weer makkelijker uh, fabrieken laten draaien die spullen maken. Want het gaat dus echt om de ja, maakindustrie. Ja, maar het kost wel weer ja. geld, Gwen. Uh, ja, dat klopt. En uh, dat geld is er, is er... Ook eigenlijk moet ik zeggen, want oh. de Europese Commissie heeft daar ja, zo'n 100 miljoen uh, voor over. Dat kan allemaal concreet geïnvesteerd worden in bepaalde projecten. Maar er komt ook bij door uh, echt tot een, een doelstelling te maken, wat Europa nu doet, uh, trek je natuurlijk ook investeerders aan. En die investeerders moeten weer zin krijgen om uh, geld te stoppen in de Europese industrie. Ja, een maakindustrie in Europa. Terwijl we weten dat China zo'n beetje alles maakt met lage loonkosten en staatsgedicteerde energieprijzen. Daar gaan we toch niet van winnen. Ja, en toch is dat niet miljoen. helemaal waar. Nee. Wat, wat zeg je? Ja. Met 100 miljoen, dat is ook niet veel. Nee, uh, nee dat klopt. Kijk, uh, China, uh, kijk, produceren in China heeft natuurlijk ook nadelen. Uh, ja. Het duurt lang, je hebt hoge uh, transportkosten. Uh, en je ziet natuurlijk dat de laatste jaren die loonkloof tussen wat werknemers in Azië verdienen en wat ze in Europa verdienen, die, die wordt, wordt steeds kleiner. kleiner. Ja. Ja, dus je ziet dat het voordeel van het produceren in China, eh, ja, dat dat afneemt. En dat is nou precies eh, het gat ja, waar de Europese Commissie op aanmoedigt om daarop in te springen. Duidelijk, dankjewel. Vanuit Brussel, NOS-redacteur Gwen Terwerst. Studenten van de VU en de TU Delft zoeken een vrouw die het lef heeft om op een aerodynamische lichtfiets het wereldrecord van 122 kilometer per uur te verbreken. Nou, verslaggever Joris Kreugel die is in het gebouw van de VU in Amsterdam waar een kandidaat op een lichtfiets home trainer een test aflegt. Magereet lig je lekker? Ja, heerlijk. Ja? Ja. ja, dit is wel wat comfortabel eigenlijk. Ja. En ja. nou, Mannen vinden dat is geen probleem, maar vrouwen vinden dat is nog wel een probleem. Ja, we hebben begin van het jaar hebben we een algemene uh, inschrijving gedaan en toen bleek dat heel weinig vrouwen zich daarvoor aanmelden. Vrouwen zijn ook minder een macho gedrag denk ik. Mannen denken eerder dat ze dat wel even doen. Wat, uh, wat moet die macho vrouw kunnen? Heel sterke benen hebben. En ja. dus ongeveer 1,80 zijn en ook niet bang zijn om ja, dus 125 km per uur te fietsen in een, in een gesloten fiets. Het heeft iets weg van een bobslee, Ja, het is een lichtfiets met een, een aerodynamische kap eromheen. Er zit ook maar één klein raampje in, dus heel veel daglicht komt er ook niet naar binnen. Want je moet als vrouw harder dan 122 km per uur kunnen fietsen, want dat is het record hè? en dat willen jullie verbreken. Het liefst ja. zo ruim mogelijk natuurlijk. Hoe gaan jullie dat doen? Hier in de polder in Flevoland? een lange weg, eentje mee? dat gaat helaas niet lukken. We moeten daarvoor naar Amerika. Daar hebben we een, een snelweg die tien kilometer kaarsrecht is. Dus geen enkel uh, lichtbochtje, want dat gaat niet lukken met onze fiets. En daar is ook uh, de luchtverstand wat lager, waardoor je hoge snelheden haalt. Carlijn, uh, je bent ook van studententeam. Je kan niet met die fiets kan je niet sturen. Ja, nou, heel beperkt. Dus eigenlijk elke grote bocht in een weg, dat uh, gaat de fiets niet halen. Dus daarom moet de recordpoging op een uh, kaarsrechte weg worden gehaald. Nou, je hoort het, hè? Als jij straks wordt uitgekozen, dan moet je toch al een soort acrobaat zijn. Nee, ik uh, hoop dat het gaat lukken en dat ze me goed genoeg vinden. Maar waarom doe jij hier aan mee? Nou, het is toch hartstikke cool om uiteindelijk de snelste te zijn ter wereld... en daar een half jaar superhard voor te fietsen en superhard voor te trainen... en een doel te bereiken. Geweldig. Margreet is nu nog even aan het infietsen. Nee, Laat het werk door andere vrouwen doen. Ja, ja. Zo zou je het <laughs> kunnen zeggen, ja. En we zijn op zoek naar een vrouw, maar is dat niks voor jou? Ik uh, was niet uh, geschikt genoeg bevonden door de jongens. Ja, ze heeft ook een, uh, een test gedaan en dat was uh, helaas niet genoeg voor het oh. wereldrecord. Hoi, nee, ben ik wel warm. Ja. Ja. Wat moet ze nu gaan doen? Uh, we gaan eerst een uh, zogenaamde wingate test doen. Daar uh, ga je 30 seconden ga je, uh, voluit sprinten. Ja. En uh, daar moet je zo lang mogelijk volhouden. En uh, daar kunnen we zien hoe explosief iemand is. De ja, bedoeling is, is dat je uh, ja. begint op een ingangswaarde van 90 grams per minuut. 30 seconden helemaal volle bak. Gewoon helemaal ja. dood. Net zolang tot wij stop zeggen. We beginnen eerst met een minuutje op 100 watt. Ik zal we niet even tegen je praten. Hè? Hey, het lijkt me niet verstandig. anders word ik nooit gekozen. Drie, twee, één en gaan. Focus, trappen, trappen, trappen, trappen, trappen, trappen, goal, trappen, trappen. En gaan, en gaan. Spannend, hè? Ja. Ook fijn dat wij er naar mogen kijken, hè? Ja. Zijn dat je in spanning moet leven. Het is al heel, nou ja, zenuwslopend. Eigenlijk, je moet echt helemaal focussen op uh, om in één keer al die kracht eruit te kunnen gooien, hè? Trappen, trappen, trappen, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Je wordt niet moe, doorgaan, doorgaan, blijven trappen, trap, dop, trap, trap, trap, trap, trap, go. Kom op, kom op. Oh nee, het was wel zwaar. Ja, ik ben zeker tevreden. Ja, ik ben nog steeds aan het eind, Ja, dat mag toch ook wel? Ja, dat mag wel even. Nou, dan kom ik zo even bij jou terug. Hoe heeft ze het gedaan, dan? We zijn nu de data aan het bekijken. Maar hoe hard heeft ze nou gefietst? 50, 55. Bij de mannen als bij de vrouwen willen jullie eigenlijk gewoon het uh, hardste kunnen gaan. Maar jullie willen nog meer uh, records verbreken? Ja, we willen ook graag het uh, werelduurrecord. Uh, zowel bij de mannen als bij de vrouwen behalen dit jaar. En dat is? Ik ja. Ja. ja, dat, ja, dat wil je toch wel weten. Ik weet het uurrecord uh, bij de vrouwen niet eens. Dat is... Weet jij het? Poeh. Dat, is, uh, ja, dat is een keer. Uh... Oh, dat moet even op worden gezocht in de boeken slecht, hè? Ja. Dat we... Wat zeg je? Het uh, vrouwenurkoor is 84 kilometer. Dat ah. moet je toch uit je hoofd weten als student? Eigenlijk wel, ja. ja. Het uh, komt wel goed. We gaan voor de 90. En jullie zijn studenten. Uh, wat doen jullie eigenlijk met deze informatie? Waarom is dit eigenlijk? De informatie voor deze test uh, die gebruiken wij om uh, te kijken... hoe hard iemand kan uh, in onze fiets. En eigenlijk kunnen we al een soort van voorspellen... hoe hard wij uh, in Amerika kunnen gaan rijden. Wat zou de top kunnen zijn voor een mens op een fiets... Op een lichtfiets is het hè? Boven de 140 wordt het wel heel lastig. Bijna niet haalbaar. Ik denk van niet, nee. Maar we kunnen ons altijd nog tegen de raam voorbij zijn natuurlijk. Heb je er zin in ook? Als je, als je het gaat horen. Ja. Maar waar zie je de uitdaging dan? Um, in het verbeteren van jezelf en het, uh, het groeien. En het zou natuurlijk super leuk zijn als het lukt. Het lijkt me heel he. Ik ben er niet zo bang voor. Is het gevaarlijk? Uh, wij zorgen ervoor dat het niet gevaarlijk is. Ja, heel dus goed. Overal is het natuurlijk gevaar hè, met zo'n snelheid. Dat klopt. Alleen wij onze fiets is zo ontworpen dat uh, de kap die eromheen zit, is heel sterk ja. En uh, we zorgen ervoor dat hij niet kapot gaat... bij een eventuele crash op die snelheden. Ben je niet bang om te vallen? Nou ja, nee, ik vertrouw ze daar volledig op. Nou. Hey. Boe, Joris dat's... blijkbaar minder. <laughs> ja. Hij was wel heel erg bezorgd, Joris Kreugel. Nu, maar, dat was maar... uh, met studenten van de VU en de TU Delft. Vrouwen en op een lichtfiets. Ja? Minimaal 123 km per uur. Dan heb je het gepakt op een lichtfiets. Zou je het durven? Op ja. lichtfietsen? Ja, ja, ja jawel. Als er zijn allemaal studenten nou, omheen ik... staan en het is gewoon rechtdoor... en er komen geen andere fietsers aan of uh, wat dan ook. Ik heb een keer met een gewone fiets van een berg in Italië 65 gehaald... en doodsangsten uitgestaan, echt. Maar dat is een Lek. gewone fiets. Dat was dan kun je, ook je lekker op licht. lichtfiets. <lacht> dat zou het kunnen zijn. Na drieën, dan zijn we uiteraard terug met de tweede uur van Radio 1 e vandaag. Ga het gaat onder meer over asfalt hebben. Ja, fluisterstil. Uh, het, het scheurt niet, het gaat niet kapot. Nou, dat, is, dat is de oplossing. Rijkswaterstrijd is bedacht. Hè? Ideaal voor de lichtfiets ook, denk ik. Dat dacht ik. Ja. kijk, nog harder op je lichtfiets. Tot zo.